MUZIEK luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Nicolette Rolfsum uit Amsterdam. En ze geeft de dansenworkshops Dances with Lives. En we gaan het uh, in dit blok hebben over wat zijn Dances with Lives workshops. Maar eigenlijk beginnen we even met uh, Natarash, Een hele andere insteek, maar jij bent er net, of jullie zijn er net uh, geweest. Ja. Hoe was het daar? Ja, super geweldig. Zonnig, vieren van het leven, feest, dansen. Samen zijn, community en ja helemaal, helemaal te gek. Hmm. Dansen door het leven. Ja, ja. Dus het past helemaal bij het thema ja. van vanavond. Ja. ja, en het is bij Meijer hè? Ja. En dat is elke zaterdag? Ja, ik weet het niet precies, maar ik nee, weet het week Het, is, heb ik vanda de, ja, het voor... is vandaag zondag, ja maar de rest van de workshops zijn allemaal op zaterdag. Ja, dat ja, klopt. Oké, ja. ja. ja. Okay. ja.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 in de wereld een een community scheppen waarin iedereen opgenomen wordt en dat inspireert mij enorm. Nameless,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 Ja, dat is uh, Playing for Change. Stand by Minus. Een nummer wat mij ontzettend raakt. Uh, om uh, zeg maar een. een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 Wat, uh, wat betekent dansen met het leven? Nou, dit wat ik net zei. Ja. Kun je er nog iets toevoegen? <laughs> nee, natuurlijk. Nee, nee, ja, ik kan uren praten ja, over maar dit heel Kort toch. Wat betekent dansen met het leven? Nou, ik denk dat we hier op aarde zijn om te genieten. Hmm. Om uh, plezier te ervaren. Om uh, sensualiteit te ervaren. Om onze... Uh,